1 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Het CDA begint met de zoektocht naar een lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar maart. Vanaf vandaag is de sollicitatieprocedure voor kandidaten geopend. Ze kunnen zich tot 24 juni melden. Partijzitter voorzitter Ploem vindt het er tijd voor, omdat de nieuwe lijsttrekker zich dan in de zomer kan voorbereiden. Als mogelijke kandidaten worden tot nu toe minister van Financiën Hoekstra en minister van Volksgezondheid de Jonge genoemd. In Rusland is een Amerikaanse ex-marinier veroordeeld tot 16 jaar cel voor spionage. Paul Whelan werd in december 2018 opgepakt in een hotel. En op zijn computer werden volgens de Russen staatsgeheimen gevonden. Maar volgens de Amerikaan was hij in Rusland voor een trouwerij... en had hij van een kennis een USB-stick gekregen. En hij dacht dat daar vakantiefoto's op stonden. HEMA gaat definitief verder zonder investeerder Marcel Boekhoorn. Het bedrijf heeft met de schuldeisers een akkoord bereikt over lastenverlichting in ruil voor aandelen. De schuldeisers worden daarmee volledig eigenaar van HEMA. Daarna willen ze de keten doorverkopen aan de hoogste bieder. Van de schuld van 750 miljoen blijft 300 miljoen over. Bij doorzoekingen in Zoetermeer, Den Haag en de gemeente Westland heeft de politie vorige week vijf mensen opgepakt. Ze worden verdacht van witwassen. Er zijn onder meer auto's, wapens en drugs in beslag genomen. De Field kwam de zaak op het spoor omdat een man en een vrouw uit Westland erg veel geld uitgaven. Zo kochten ze bijvoorbeeld een huis zonder hypotheek. Het weer in het Noordoosten nog lang kans op buien. In de rest van het land droog, soms wat zon. En het wordt in het Noordoosten 19 tot 22 graden. In het zuiden kan het nog wat warmer worden. En de komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A7 de afsluitdijk richting Noord-Holland... tussen Brezandijk en de 3 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging... en op de A10 de ring amsterdam noord richting Den Haag... tussen Landsmeer en de Koenzenol 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een stukje muziek uit de uh, platendoos van Cor. Wij gaan met het tweede uur verder en wat gaan wij hierin bespreken. We gaan straks praten met uh, Leonieke Veldhuis van Zorgbalans. Carmen Silios gaat ons vertellen over het dierenasiel. En als afsluiten praten wij met Fabienne de Mantus over uh, de nieuwe afvalscheiding in Zandvoort. Als het goed is, dan is uh, Leonieke Veldhuis uh, aanwezig... Ja, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met zorgbalans? Ik inmiddels. Ja, ja, natuurlijk. Normaal zitten wij van 10 tot 12 en nu een uurtje ja. later. Dus uh, dan schiet het er wel eens bij in dat wij over de middag gaan. Dus een goede middag. Goedemiddag. goedemiddag. Uh, nou ja, een collega van Leontien uh, Trijber hebben we net al gehoord. Dus uh, ja. de zorgbalans is groot in Zandvoort. Ja. Jullie zijn natuurlijk ook in, in maart uh, geschrokken van, uh, van de wereld die steeds kleiner werd. Hoe hebben jullie dat ervaren? Nou ja, de eerste weken en de eerste nieuwsberichten die kwamen natuurlijk bij ons ook allemaal hard aan. En we wisten eigenlijk niet zo goed uh, hoe we daarmee om moesten gaan. Gelukkig werken we voor een organisatie dat wel heel erg snel voor ons ging uitzoeken. Dus uh, daarin hè, voelden we ons wel heel erg gesteund en gehoord uh, om in ieder geval ons werk te kunnen blijven doen. En op een gegeven moment is er zelfs een speciaal coronateam opgericht. Daar maak ik uh, sinds een paar weken ook onderdeel van uit. Die ervoor zorgt dat alle gewone normale zorg bij de mensen thuis door kan blijven gaan. En de mensen die verdacht worden van corona of mm -hmm. corona he, positief zijn, dat is gelukkig nu niet meer zo. Uh, die konden ook nog gewoon onze zorg thuis mm -hmm. ontvangen door dat speciale team. En gelukkig zien we nu dat het, uh, dat het rustig wordt. Dus daar zijn we heel blij mee. Als je dan uh, de, de twee zaken even uit elkaar trekt, he, de, de, ja. de mensen waarvan je uh, denkt dat ze niet ziek zijn? Mm -hmm. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Want iedereen liep met moeilijke pakken en mondkapjes. Hoe nou, dat, dat, ver zijn dat, dat, jullie daarmee gegaan? Um, van de mensen waarvan wij dachten dat ze niet, niet ziek waren... dus dat zijn de mensen die gewoon uh, hè, van de, de verzorgende en de verpleegkundige... in de wijk hun zorg ontvangen. Nou, daar is het allereerst belangrijk geweest dat... Hè, wat het RIVM ook altijd al heeft geroepen... hou die vijf maatregelen in ieder geval... je handen wassen in je elleboog... hou die anderhalve meter afstand waar nodig... ...en hebben we in samenspraak met, uh, met de cliënten gezegd van nou, hè, waar kunnen we ervoor zorgen dat we iets meer afstand van u nemen. En daar waar het niet mogelijk was, uh, in ieder geval ervoor gezorgd dat alles zo hygiënisch mogelijk ging. En um, ja, het, het, tuurlijk was dat moeilijk voor iedereen en heel veel onzekerheid. En je kreeg uh, met de dag elke keer nieuw nieuws... Ja. En, um, maar goed, ja, ik heb de indruk dat het met alle teams binnen Zandvoort... in goed overleg is gegaan met de cliënten. Is dat, Hoe moeilijk uh, soms ook. Ja, is, is, is dat ook een, een gewenning geweest voor jullie? Want in, in het begin kijk je daar natuurlijk heel erg strikt aan... en dit ja. mag niet en dat mag niet. Maar ja. uiteindelijk, als je iemand, uh, ik noem maar een voorbeeld, ze, ze kousen moet aantrekken, dan zit je toch heel erg dichtbij. Dan zit je dichtbij, maar als je een bepaalde houding aanpast, mm -hmm. hè, en niet in elkaars ademtocht uh, zit bijvoorbeeld, mm -hmm. dat zijn hele kleine aanpassingen hè, waarmee je in ieder geval toch nog die zorg kan leveren. Ja. Op een vrij zekere manier. Jullie hebben natuurlijk heel veel klanten in Standvoort. En uh, de, ja. de tweede groep waarvan je denkt uh, ze zijn besmet, uh, daar zit je een een coronateam. Hoe, hoe gaat dat om met, uh, met, met de cliënten? Ja, nou op het moment dat iemand, hè, een collega in de wijk uh, of een cliënt zelf het vermoeden heeft van, nou, ik, eh, wat klachten die kunnen passen bij corona, dan konden ze het coronateam opbellen. En uh, wij mogen dan zelf een test doen. Dat is zo'n test met zo'n stokje in de keel en in de neus. En um, zolang die verdenking er nog was, werd de zorg overgenomen... door de mensen van het coronateam dat dan wel helemaal in zo'n pak aan huis kwamen... en ook helemaal in het pak de zorg kwamen verlenen. En uh, gelukkig waren de meeste cliënten die we hebben getest echt wel negatief. Dus konden we de zorg weer overdragen naar onze collega's van de, van de normale teams. En daar waar er, um, een positieve coronabesmetting was, oh, was, hebben wij de zorg geleverd... tot iemand weer beter was. En oh, hoe... Uh... Um, hoe is, is die stand van zaken nu met, met uh, besmette mensen? Nou, het goede nieuws is dat van alle cliënten van zorgbalans, zowel in de thuissituatie als in de instellingen, zijn allemaal negatief We hebben natuurlijk ook uh, onze collega's uh, uitgebreid getest. En die zijn ook allemaal negatief. Dus we hebben geen besmettingen meer we binnen de zorgbalans. Een, een coronavrije zorgbalans. Ja, echt <laughs> fantastisch. Ja, oh, daar zijn heel erg blij mee. Ja, Gelukkig zien wij in de ja. landelijke cijfers ook een, een afnemende trend... wat niet wil dus zeggen ik... dat het uh, weg is. Nee, helaas. Want dat zal voor jullie ook zo zijn... dat je je maatregelen hebt uh, aangepast in begin maart. Ja. Maar je moet er natuurlijk wel rekening mee houden... dat je er de, de eerst nou, misschien een jaar nog mee door moet gaan. Nou, dat is het. Wij kijken echt elke week uh, hè, wat er gebeurt... We kunnen nu goed de cijfers van de GGD... want de GGD is 1 juni gestart met het landelijk testen. Dus die cijfers houden we nauwlettend in de gaten. Zie, zie, je, daar, nee. zie je daar veranderingen in sinds er meer getest wordt... en de cijfers ook vrijkomen? Nou, je ziet, je ziet wel dat er meer positieve testen bekend worden. Maar dat is niet zo gek. Want he, daar waar eerst niet getest werd... waren er wel heel veel vermoedens van, van mensen met corona... Maar die worden er nu allemaal echt daadwerkelijk uitgehaald met zo'n test. Maar dat was verwachtbaar? Dat was wel te verwachten, mm -hmm. ja. Um, maar aan de andere kant, en ik ben geen statisticus hoor... maar aan de andere kant zie je eigenlijk... Hè, dat waar wij allemaal een beetje bang voor waren... en in ieder geval binnen het coronateam... dat het hele grote uh, besmettingsgevaar lijkt een beetje geweken. Maar ik neem niet weg dat we met z'n allen toch nog wel voorzichtig moeten zijn. Nou ja, die, dat geweken zijn... dat. Komt waarschijnlijk omdat iedereen zich uh, redelijk aan de regels heeft gehouden. Ja, nu, uh, precies. Ja. Nu, als ik het gewoon even de afgelopen veertien dagen met je door zou nemen. dan kom ik hele grote partijen tegen die uh, bovenop elkaar tegen elkaar aanstaan. Ja. Uh, is, is dat nou de ultieme, ultieme proef? Kijken wat er over volgende week gebeurt? Ja, zo voelt dat voor ons wel. Ik weet niet of dat ook echt zo is. Maar het maar zou, het ik... zou wel een maatstaf zijn als je nu ineens ziet dat het uh, ontzettend gaat aantrekken. Ja. En dan... nou ja, er zijn natuurlijk heel, heel veel factoren waar ze nu naar kijken. Hè. Uh, um, wat maakt nou dat er zo'n grote besmetting plaatsvindt? En ze hebben natuurlijk al een aantal grote evenementen wereldwijd kunnen traceren. Hè. Want, uh, de, daar is een grote uitbraak uh, door ontstaan. Maar wat dan precies de factoren waren waardoor die uitbraak zo groot werd... dat weten ze eigenlijk nog niet zo goed. Dus, dus, dus het, het, en... het heeft nog wat onderzoek nodig. Nou, heel veel, ja. Maar zonder die uh, onderzoeken en... en, en... Een uitbraak die dan voorspelbaar zijn. Ik neem aan dat je ook in, in de rond hebt gekeken bij, uh, bij een aantal demonstraties die er geweest zijn. En hou je dan je hart vast? Een klein beetje wel, tuurlijk. Een klein beetje wel. Um, maar er waren de, de, de dagen daarvoor wel ook al berichten dat in de buitenlucht is de kans op een besmetting weer kleiner is dan bijvoorbeeld uh, in een slecht geventileerde ruimte. Ja, die... en, ja en, en dat zijn de dingen waar ik zelf ook ontzettend nieuwsgierig naar ben, wat, hè, wat het onderzoek uitwijst over, over wat dan die factoren zijn waardoor zo'n besmetting zo, uh, of zo'n uitbraak zo groot wordt. Ja, als, je te, als je terugrekent uh, en dan kijk even naar Italië, die zijn dan met z'n allen naar de beurs gegaan, de beurs was binnen. Uh, en ja. dan zie je nu een, een aantal mensen buiten, buiten schijnt het de besmettingsfactor heel erg laag te zijn. Ja, ja. Dus ja. Dan zou je toch die kant op gaan denken van joh, uh, we moeten meer naar buiten of minder naar binnen. Ja, nou dat is sowieso al goed voor, voor iedereen. <lacht> voor de zorg ook? Ja, nou ja, wij kunnen natuurlijk niet onze zorg buiten verlenen. Dat, <lacht> <Nee>. <lacht> dat zou een beetje gek zijn in de voortuin. Maar uh, ja, weet je, de, de een-op-een-zorg die wij leveren... maakt de kans op besmetting dus natuurlijk ook al kleiner. En ik weet mm. dat heel veel collega's heel erg rekening houden in hun persoonlijke leven. Hè, met het feit dat ze in de zorg werken, dus hun, hun eigen contacten ook klein houden... Om, hè, ...de kans zo klein mogelijk te houden dat ze zelf niet ziek worden. Nee, dat is natuurlijk de kant die je niet kan beschermen eigenlijk... ...als iemand in zijn privéleven besmet wordt... ...en komt vervolgens bij een klant die bij jullie in de niet besmette regio valt. Maar dat kan je nooit voor zijn. Nee, nou, Zorgbalans heeft er wel al heel vrij snel voor gezorgd... ...door zelf te gaan testen binnen de eigen organisatie dat zowel de cliënten, maar vooral ook de werknemers... heel snel getest konden worden, waarbij de uitslagen ook heel snel bekend waren. Oh, dus als, ik, als je, als je ja. nu, zeg maar, een van, van jullie medewerkers... die denkt van, goh, ik heb, ik heb hoofdpijn en ik, en ik hoest en ik, ik ja. voel me niet lekker... Ja. dan kan die gelijk getest worden. Gelijk, ja. Nou, dat is wel een, een, een goede vooruitgang in, in vergelijking ja. met een aantal weken geleden. Nou, dat is het zeker. Wij doen dit wel al een aantal weken. Het is ook vrij snel, hè, nadat alle maatregelen zijn ingegaan... is dit ook ingesteld binnen de organisatie. En zowel voor de, voor de verpleeghuizen, dus waar de mensen echt wonen... als voor de mensen in de wijkzorg. Mm het -hmm. zorgpalast vond het wel heel erg belangrijk... Hè, dat het personeel in ieder geval ook het gevoel heeft... Uh, bedoel, als er wat is, dan kan ik tenminste bij mijn werkgever terecht. Ja, ja dat is dus, natuurlijk ook... Uh, hè, het algemene testen heeft nog wel even op zich laten wachten. Dus mm -hmm. dat... Uh, dat is wel heel fijn. en Je merkt ook hè, aan de collega's dat het toch een stukje zekerheid geeft. Yo, ik heb een snotneus, ik bel, ik word getest en ik weet op korte termijn... Hè, of, ik, uh, of ik de ziekte onder de leden heb of dat ik weer gewoon aan het werk kan. Ja, dat is voor de, een ja. hele grote geruststelling voor, uh, voor de medewerkers. Want je moet Opzetten, het niet aan, ja. ik denk dat zij dan denken, vooral, ik heb iemand aangestoken... en dat wil je zeker niet hebben. Nee. Um, als je het totaalbeeld bekijkt, hè, nu vanaf, zeg maar, vanaf januari en, en, en daarvoor... Ja. tot nu, blijft de zorgbalans uh, de zorg leveren uh, zoals die daarvoor was? Of is het, is het toegenomen in deze tijd? Um, toegenomen in, in welke zin? Bedoel je dat we nou, dat... gekregen, meer ja. zorg leveren om, door coronapatiënten? Nee, dat je gewoon meer zorg moet leveren. Nee, dat valt wel mee. We, we hebben natuurlijk helemaal in het begin, toen, de, toen die hele strenge maatregelen werden ingevoerd helaas uh, in, in toch wel veel gevallen de zorg wat terug moeten schalen hè, in mm -hmm. overleg met onze cliënten um, maar voor zover ik nu weet is eigenlijk alle zorg zoals die voor alle maatregelen was die is weer zoals het was en ik heb niet de indruk dat dat meer zorg is meer gewoon de zorg die, uh, hè, die de die cliënten gewend zijn nee, oké okay. die uh, ook nog heel even over die zorg ja kunnen jullie dat allemaal handelen op het ogenblik? Hè? Even buiten, buiten de corona om, de, de, de standaard zorg. Heb je daar genoeg mensen voor? Nou, er kan altijd bij, hè? <laughs> dus bij deze gelijk een oproep. Maar, um, wat wat het... zoek je dan? Um, handen aan het bed, zoals ze dat noemen. Dus er, zijn, er is altijd plek voor uh, verzorgenden en verpleegkundigen en helpenden. In de thuiszorg en, en ook binnen de instellingen. Ja, is dat een algemeen tekort, toch? Landelijk, ja. ja. Dat, dat sowieso. Maar de lokaal ook? De ook. Ja, nou, lokaal zitten we eigenlijk best goed, heb ik de indruk. zou ik toch de andere collega's ook aan het woord moeten laten daarover. Mm -hmm. Maar ik denk dat wij best goed af zijn. Hier en daar kunnen we eigenlijk nog wel wat extra handen gebruiken. En die mensen kunnen gewoon uh, zorgbalans bellen en zich aanmelden bij jou? Nou, bij mij niet. Het zou... <laughs> Ik zou, als je op de website kijkt van Zorgbalans. Ja. Want um, wat het leuke is dat Zorgbalans ook de mogelijkheid biedt om een zorgopleiding te doen. Okay. En dan ga je werken en leren tegelijk. Dus de mensen die daar interesse in hebben, die zijn natuurlijk hartstikke welkom. En um, we hebben een tweetal kantoren binnen Zandvoort. Er staat een mooi roze uh, plakkaat op de gevel. Dus mocht je nieuwsgierig zijn... Uh, he, naar het rijden en zeilen van de thuiszorg bijvoorbeeld... kom ik hier een kopje koffie drinken, loop binnen. Waar zijn die locaties? We zitten op de Hoge Weg. Daar, zit een, daar zitten twee buurteams. Oh, okay. De Hoogteweg nummer mm -hmm. 56 uit mijn hoofd. Mm -hmm. En we hebben drie buurteams in Zandvoort. En dat is uh, Zandvoort Noord, Zandvoort Dorp en Zandvoort Boulevard. Ja. En er zitten twee teams, zeg maar, samen op de Hoge Weg. En er zit er één bij pluspunt... Dat is van uh, het buurteam Zandvoort Noord. Oké, okay, dus als je, als je wat zou willen hè, en je bent verpleegkundig... of je nog niet maar wil opgeleid worden... dan kan je uh, of bij jullie op de website kijken, Zorgbalans. Zorgbalans.nl, ja. Zorgbalans.nl en daar kan je alle informatie halen... en ga dan een kopje koffie drinken bij een steunpunt. En daar word ja. je keurig uitgelegd wat en hoe. Ja, nou, dan is dat, is dat weer duidelijk. Uh, Hartstikke fijn. Reunieke. Bedankt voor je uitleg. En, uh, Heel graag gedaan. Ik weet je een weekend. Hetzelfde, dankjewel. Dankjewel. Oké, okay. Mexico. Mexico. Mexico. We a the coast of Africa, down the Oh de zorgbalans komen wij bij een andere zorg. En het gaat over onze dieren. Wij hebben natuurlijk een mooi dierasiel in Noord. En dat ligt natuurlijk ook een beetje stil. Hoewel er van alles te doen moet zijn. We praten met Carmen Silos. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is Silos trouwens. Oh, er staat hier één i te veel dan. <laughs> ja. Ik zal hem gelijk wegstrepen. Carmen Silos, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ook uh, jullie zijn druk met, met de dieren... En, ja, zeker. Merk jij veel van de coronatijd? Uh, absoluut. We hebben het heeft natuurlijk ook voor uh, ons als dierenbescherming... ...enorme impact op onze werkwijze in de asielen. Waar we in principe zijn onze asielen ook gesloten voor het publiek. Uh, daarbij werken de medewerkers in teams, twee teams. Dus dat is veel minder dan normaal. En uh, nou ja, het aantal dieren is gelukkig wel een stuk minder dan normaal gesproken. Dus, maar al met al is het absoluut een andere werkwijze dan een jaar geleden. Hoe komt dat uh, dat er minder dieren zijn? Want ik, kom juist, ik zat daar vanmorgen over na te denken. Die, die, die, mensen kwamen bij jullie langs. Die zagen een leuke hond of een aardige uh, kat. En die namen die mee naar huis. Maar, maar nu, nu mag niemand meer langskomen. Nee, maar het wil niet zeggen dat ze niet kunnen kijken of er dieren beschikbaar zijn. Er zijn niet veel dieren beschikbaar landelijk gezien. Want we zitten nu op zo'n 512 dieren uh, in al onze asielen. Dat zijn er 30. Maar je kunt op ikzoekbaas, website van de dierenbescherming, ikzoekbaas.nl... ...daar kun je alle dieren zien die beschikbaar zijn. Ah, Dus, dus als je iets, iets wil, um, ja. een, een hond of een kat... ...dan kijk je op de website en dan uh, maak je ja. afspraak met jullie... Ja. En dan, dan ben je altijd nog welkom om even langs te komen. Zeker. Als je echt serieus bent... dan kan je altijd een afspraak maken voor een kennismaking... om te kijken of er een goede match is. Nu, uh, als je in dierenasiel in Zandvoort kijkt... dan zie je ai uh, mensen en uh, loopmensen. Je ziet van alles uh, in de vrijwilligersfeer... die jullie komen ondersteunen. Uh, ja, ja. Mag dat nu ook nog? Dat is nu een stuk minder... Dat is nu een stuk minder. Kijk, het mag wel. Kijk, de dieren hebben nog steeds hun zorg nodig. Hè? Mm -hmm. En die krijgen ze ook. Maar als je werkt met twee kleinere teams... dan is het even passen en meten. Maar we hebben nu ook zeg maar, voor de, voor op sommige locaties... speciaal voor uh, de kattenaaiers, uh, de kattenkroelers... Ja. dat zijn dan ook een aantal vrijwilligers. Die komen dan een aantal uh, keren per week. Uh, en die kunnen dan zeg maar, via een bepaalde route... Lopen zodat ze de andere teams, de reguliere teams, zeg maar ook niet tegenkomen. Dus dat is natuurlijk alles om te voorkomen dat de, de, de, ja, de permanente teams, zeg maar, niet ziek worden. Maar dan kunnen we op die manier toch zorgen dat nou ja, de kattenkrullers af en toe de katten wat extra's kunnen geven. De, de hondenuitlaters? Ook, uiteraard. Ja, ja. ja. Hey, um... ja, ja. Als je naar de dierenwelzijn kijkt op, op dit moment... En, en, je, en je vergelijkt dat met bijvoorbeeld de dierenambulance... heb die het drukker? Op dit, zeker. De dierenambulance hebben het ontzettend druk... maar dat is, dat is normaal in deze periode, want het is voorjaar. Dat betekent dat er heel veel jonge vogels zijn. En, en er was gisteren nog een item op het NOS Jeugdjournaal over... dat de dierenambulances worden overspoeld met meldingen van jonge vogels die gevonden worden... Mensen zijn natuurlijk veel meer thuis en ze, nou, ze lopen dan nu ook uh, iets meer uh, buiten uh, om en om het huis. En dan zien ze ineens vogels uh, die ze misschien normaal niet zagen. Hè? En een jong vogeltje is al gauw zielig, terwijl dat niet het geval is. Dus oh ja. daar hebben onze dierenambulance het heel druk mee. Ook om te informeren wat je kunt doen als je een vogeltje ziet. Daar staat op onze site trouwens ook een handig schemaatje op. Ja, ik kan, me, ik kan me dat wel voorstellen. Een, een, een veel voorkomend in, in Zandvoort zijn natuurlijk jonge meeuwen. en ja, ja, ja. Die zijn er of uitgevallen of hebben net een stukje niet kunnen vliegen. Maar die worden keurig beschermd door hun ouders. Ja, en, wat, wat doet de dure ambulance als, als daar melding van komt? Dan nou, wordt eerst goed gevraagd van, goh, uh, is het dier echt gewond of, of, of ligt die daar? En heel vaak kunnen we dan met de informatie die we krijgen van de melder... al uh, uh, hulp laten bieden door de melder zelf, bijvoorbeeld door het dier met rust laten, wat in de meeste gevallen het geval is. Mm -hmm. En uh, bij vogels, die kun je nog makkelijk als je het nest ziet, bijvoorbeeld terugzetten op het nest. Daar is de geur minder van belang dan bij uh, ja, hertjes, reeën, hazen, dat soort uh, dieren... En dus heel vaak kunnen we de mensen al wel helpen. Kijk, als het dier echt gewond is... Ja. laatst was er ook een, een, een jonge meel... Ja, die was net even gepakt door een kat. Ja, die moeten we dan echt ook opkomen halen. En dan gaat hij naar de vogelopvang in Krommenie En dan wordt hij daar verzorgd. In Krommenie, dat is nog wel een eentje weg? Ja, daar zit onze wildopvang. Ah, oké. Ja, dat... Ik hoor dat even voor het eerst, dat je dat in kromonie hebt. Ik dacht dan misschien zonder wat ook een soort foyer heb of zo, maar dat is niet, dit nee, is niet zo. Nee, nee, het werkt zo dat de, de dierenambulance, die krijgen de meldingen. En uh, de dieren worden dan verzameld, want dat zijn vaak vogels, dus kleinere dieren. En dan, uh, nou in dit geval, uh, twee keer per dag worden de verzamelde dieren die ochtends bijvoorbeeld zijn opgehaald, de ochtendritten, die worden dan smiddags naar de opvang gebracht. Oké, okay, dus het wordt keurig Zodat verdeeld. We dus wel zo efficiënt mogelijk kunnen rijden. En we gaan dus niet voor elk diertje op en neer rijden. Nee, nee, maar het is wel grappig dat we een eigen vogel-dierenopvangplek hebben. Ja, de, de, de dierenbescherming heeft uh, twee wildopvangen. Eentje is specifiek voor egels in Papendrecht En de andere zit in Kromenie. Daar komen dus ook uh, ja, heel veel vogels, maar ook uh, egels komen daar, worden daar gebracht. Heb je veel, ja, het is nu de voorjaarstijd van de egels die, die wilden van de ene kant naar de andere kant van de weg. En ja. Daar heb je dus ook een, een aantal van? Uh, daar zitten zeker in Communie ook een aantal van. En in Papendrecht is het helemaal erg druk oh. met uh, ja, egels die toch uh, te vroeg uh, te klein zijn en al ontwaken. En die kunnen dan niet genoeg voedsel vinden. Dus die zijn uh, te verzwakt. Dus die worden dan uh, vaak naar onze opvang in Papendrecht uh, gebracht. Kan je egels ook weer uitzetten? Zeker, absoluut. Ja, ja. Die worden echt, uh, ze krijgen een heel traject van het aansterken. met Uiteindelijk ook dat ze al wennen om uh, weer, voordat ze echt naar buiten gaan, in buitenhokken te verblijven. En dan op een gegeven moment uh, worden ze uitgezet, wordt gekeken wat een goede plek is om ze uit te zetten. Want uh, dat is het doel, dat is ook voor vogels in de opvang. Alle dieren worden zodanig uh, voorbereid dat ze weer zelfstandig de natuur in kunnen. Nou, dat is mooi. Die, uh, ja, We hebben het al over vrijwilligers gehad... maar die, uh, die, die kunnen zich nu niet aanmelden natuurlijk bij jullie... maar wel kunnen mensen... Nou, voor de ambulance zeker. Die ja? ambulance medewerkers kunnen we altijd gebruiken. We hebben natuurlijk ook uh, mensen op kantoor, centralisten... die planningen doen. Dus uh, als je belangstelling hebt... kijk zeker op de site van de dierenbescherming bij vacatures. Want er zijn ook nu, in deze tijd, hebben wij mensen nodig... Dus uh, ja, dat is niet, uh, geen reden zijn om niet te kijken of er toch niet iets bij zit. En uh, het is nu ook kittenseizoen. Ja. Dus dat is niet eigenlijk heel positief. Kittenseizoen. Maar het betekent eigenlijk het dumpen van kittens. Want uh, ja, kittens die binnen worden gebracht... die wij binnenkrijgen op dit moment, die zijn zo jong... die kunnen niet in ons asiel verblijven. Dus die gaan eerst naar een gastgezin... En daar kun je je ook voor aanmelden. Dus om uh, gevonden kittens de eerste nou, 19 weken bij jou thuis op te vangen... voordat ze weer ter adoptie worden aangeboden. Ik, ik hoor het al, er is uh, heel veel informatie op uh, de, de, de website. Uh, is dat dierenbescherming, apenstaartje... Uh, welk, wat komt er na het apenstaartje... Ja, op dierenbescherming.nl kan je natuurlijk oh. van alles vinden. Voor maar Land, die heeft natuurlijk een eigen website. Maar als je op de landelijke website van het dierenbescherming.nl, dan kan je zien waar de asielen zitten. Je kan zien wat de actualiteiten zijn. Dus daar kun je de vacatures kun je daar vinden. Van daaruit kun je, kun je overal naartoe, zeg maar. Nou, dat is, uh, is duidelijk. Dierenbescherming.nl voor alle uh, dingen die je wil, uh, wil kunnen zien. Zelfs als je een dier wil uh, adopteren bij jullie, kan je via die website terecht. En ja. al andere dingen ook. En ik wil nog één dingetje uh, toevoegen als mag. Ga je gang. We zijn namelijk met onze campagne bezig om uh, het chippen van katten verplicht te krijgen. En daarvoor hebben we een petitie loopt. En het zou heel mooi zijn als mensen nog even naar die petitiepagina gaan... om die te tekenen, zodat we zoveel mogelijk handtekeningen ophouden... en het chippen van katten verplicht kunnen stellen... waardoor er minder zwerfkatten zijn... en dus ook minder katten in het asiel terechtkomen die geen baasje hebben. Dat is een mooie oplossing. En dat gaat ook via dierenbescherming.nl... en dan klik je ja, door naar -petitie. hun petitie. Ja. Oké, okay. ja. nou Carmen, ontzettend bedankt voor de uitleg... en uh, veel plezier met de dieren vanmiddag. Ja, dankjewel.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 Sta. Che idea, vale idea, è maliziosa massa tenere a vado un superburno, vi fotome te, e poi che speciale, che in un altro no, non c'è, che idea, vale idea. non vedi che lei non ci sta, che idea, vale idea, attento lei in un gala sale ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi e scusa, in fondo scusa, tu che L'ho portata, l'ho versato un'aranciata, lei si fatta una risata, a mio whisky si è aggrappata, i e 5 litri s'è si scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su rifata, ma sembrava una patata, l'ha chiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata, oh yeah.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 Te tengo in fondo, scusa in cambio tu che dai What not going to be Gedeelte van dit programma gaan wij praten over afvalscheidingen door uh, Spaanlanden. En als het goed is, is mevrouw Mantus al uh, aanwezig. Ja, dat klopt. Hallo. Goedemorgen. Er is nogal wat te doen in heel Nederland over afvalscheidingen en uh, papier, uh, groen, plastic. Um, in Zandvoort doen wij uh, drie bakken. We hebben de, de papierbak. De, grof, de, de huisvuil, de grijze bak en de groene bak. Klopt. Uh, en daar gaat verandering in komen? Ja, en, ja we zijn en, volop mee bezig. En wat wordt de grootste verandering? Uh, de grootste verandering is dat uh, de inwoners die nu de, de rol emmers uh, hebben aan huis... Hè, die dus een plek hebben, een tuin en een, een achterom... Uh, dus plek hebben voor uh, rolemmers, ja. uh, die krijgen een duocontainer. En uh, nou, daar gaan de, de mensen die daar nu de papierrolemmer, uh, die leveren hem dan in. En iedereen die krijgt dan een uh, duo uh, rolemmer daarvoor in de, in de plaats. En voor mensen in de hoogbouw, die hebben natuurlijk geen tuin of uh, achterom achtertuin. En uh, voor die mensen, daar uh, gaan we meer containers voor afvalscheiding plaatsen. Dus uh, dat, uh, dat zijn de grootste veranderingen. En ook in het centrum, hè, daar willen we afscheid nemen van de gele zakken door ook het plaatsen van uh, meer ondergrondse containers. Ja, die kant die wilde ik net op, want er zijn heel veel uh, wijken in Zandvoort die bijvoorbeeld ook uh, bovenwoningen hebben en die hebben natuurlijk geen, uh, geen, geen container. Nee. En ik, ik, ik, bijvoorbeeld, ja, er zijn heel veel straten die dan maandagmorgen die, uh, die plastic zakken buiten zetten. Maar als je in, in, in, in bijvoorbeeld uh, de Gerkenstraat is een, een, een drukke straat, w waar ga je dan ongeveer die bakken neerzetten? Want als het echt ondergronds moet, dan zou je er een paar neer moeten zetten. Ja, nou, dat, dat klopt. Hè. We hebben een uh, digitaal platform, uh -huh. uh, platform. Wij scheiden een digitaal platform. Wij scheiden afval.nl. En daar kunnen inwoners ook, uh, tot 3 juli uh, staat deze open, om ook uh, nou, alle reacties op te op te nemen. En op die uh, digitale platform kunt u ook zien per locatie, per straat op postcode huisnummerniveau waar al deze containers uh, komen of voorzien zijn. Uh, op dit moment uh, uh, nou, zijn we ook in gesprek met inwoners op het moment dat er uh, uh, inwoners die benaderen ons, die kunnen ook op uh, locatie reageren. En uh, ofwel met de VVE's of met inwoners zelf komen we op, op locatie kijken en uh, m, ja, beoordelen we de locatie Locaties, uh, waar mogelijk of waar, waar mogelijk uh, niet en uh, ja, sommige locaties zijn inderdaad uh, uh, lastig en uh, dan kijken, kijken we naar de beste oplossing uh, voor en als het niet ondergronds kan uh, dan kan het zijn dat we boven onze containers plaatsen oké de plannen die worden die worden dan op een gegeven moment worden die opnieuw en we hebben richtlijnen ook laten vaststellen vanuit het uh, uh, van het college, uh, ook om de spelregels met elkaar uh, uh, vooraf te bepalen van, vanuit veiligheidsoogpunt en uh, uh, nou ja, vanuit uh, ook de afstanden voor, uh, voor inwoners en al die. Richtlijnen die wegen we dan om te komen tot de beste locatie. Maar desalniettemin de kan het zijn natuurlijk dat inwoners daar een andere mening over hebben. En dan herzien we, kijken we wat de mogelijkheden zijn. Ja, u zegt tot 3 juli kan men reageren. Is, is dat de website van uh, de Spaanlanden? Of is dat ja. www.wijscheidenafval.nl? Ja, nou dat, is, dat ligt dat is in het uh, verlengde van elkaar. Hè. We hebben uh, Spaarne Landen en dan wij ja? afval.nl. Uh, en daar zit dan het uh, digitaal platform op uh, postcode huisnummerniveau. Daar kunnen mensen uh, het uh, opvragen. En als uh, mensen geen toegang hebben tot internet, uh, dan sturen we een, uh, een kaartje toe, pdf-kaartje. Dat uh, wordt via uh, uh, onze klantenservice bezorgd. Uh, okay, er kan nog uh, driftig gediscussieerd worden over het hoe en waarom en waar. Is duidelijk. Ja. Um, u zegt je, uh, je zet je blauwe container buiten en je krijgt een duobak. Moet ja. ik mijn groene container ook inleveren? Nee hoor, nee, zeker niet. Nee, want we willen juist zoveel mogelijk afval scheiden. Dus uh, in tegendeel, als mensen uh, een, een groenbak uh, willen erbij... of uh, uh, mochten ze hem nog niet hebben, nou uh, graag... want wij willen zoveel mogelijk grondstoffen, zo min mogelijk uh, restafval. En uh, de duocontainer, nou, die komt uh, voor de, de, de huishoudens... die nog geen papier hebben, die krijgen hem. En mensen die een papier hebben, die leveren hem in... En die mm -hmm. krijgen daar de duo voor in de plaats. En de papierroutes die houden op te bestaan. Ook omdat de duo container die heeft een, dus een schot. Hè, die, aan de ene ja. kant wordt papier en karton. En aan de andere kant wordt plastic, blikjes en drankerkartons ingezameld. En dat wordt vervolgens ook met een speciaal voertuig. Met een twee schotten wordt dat uh, apart ingezameld. Uh, dus we kregen ook een vraag vanuit inwoners. van Kan ik mijn papier, uh, container behouden? Uh, nee, dat kan helaas niet. Want dat uh, is technisch niet... Uh, nee. Mogelijk door dat voertuig. Als je duo moet lossen, moet je ook duo bakken hebben. Nou, is die uh, papierbak die was vrijwillig? Is, is de volgende bak ook vrijwillig? Nee, wat, uh, uh, wat we willen, het is ook uh, in het beleidsplan en in de afstoffenverordening: we wijzen de inzamelingsmiddelen toe aan huishoudens en we Iedereen die dus beschikking heeft en de mogelijkheid om een container te hebben, die krijgt er ook eentje toegewezen. Okay. Dus dat is in die zin, nee, ze zijn niet geheel vrijwillig. We hebben wel gezegd van, nou ja, als het echt niet kan na zes maanden, dan kunt u hem inleveren. Maar liever niet natuurlijk, want uiteindelijk, weet je, het is, het, het is iets wat we ook met z'n allen willen. Het is niet voor niks dat we afval scheiden willen, het is ook een maatschappelijk iets wat we met elkaar willen Verbeteren. Ja, dat is duidelijk. Ik vroeg me dat zo af, omdat ik in sommige straten één blauwe container zie, als het zo ver is. En in andere straten meer. En het is dus nog niet verplicht, maar het wordt nu wel verplicht. Iedereen krijgt zo'n bak. Wat wordt yes. de frequentie van ophalen? Eén keer in de twee weken. Dus dat is ook vaker dan de huidige papiercontainer. Dus we zijn ook wel blij. En in Zandvoort zijn er ook al heel veel... Uh, dat is meer. Volgens mij is het tegen de 75, 80 procent van de inwoners. Die hebben al een papiercontainer. Dus dat, daar zijn we ook al blij mee. We krijgen ook veel positieve reacties van mensen. Die zeggen, nou straks uh, hoef ik minder te, uh, ver te lopen met mijn plastic. Hè? Dat gezul naar uh, de winkelcentra. Uh, dus dat is uh, fijn. Dus dat wordt één keer in de twee weken gaan worden ze. Zo meteen worden die... Uh, Eén uh, uh, keer in de twee weken en dan houd uh, ja. ik nog een week over voor groen. Ja, nee, ja, en, en dat, uh, is, dat het blijft dezelfde regelmaat, hè, het groenafval. Ja. En het uh, restafval blijft ook dezelfde inzamelfrequentie ja. En wie weet kan het, hè, nou, daar is nu nog geen sprake van, maar als iedereen nou heel erg zijn best doet, want dat willen we uiteindelijk. Ja. Dat het zo min mogelijk restafval, nou, wie weet kan dat dan wel weer omlaag. Maar ja, daar is nog meer geen sprake van. Hè. Dat nee, ja, omdat je nu uh, en ook niet aan spaarende landen bovendien om dat te beslissen. Dat is aan de gemeente. Aan de gemeente, ja. En omdat je nu uh, één keer grijs en dan één keer blauw, of blauw niet, uh, groen... en één keer in de maand uh, dan die blauwe... dan krijg je toch een, een, een dubbel ophaaldag? Nee, dat wordt... Uh, we, we, dus één keer in de twee weken wordt het restafval... één keer uh, in de twee weken wordt het de grondbak, en één keer in de twee weken wordt het uh, de pbd. Dus ja, dat, uh, dat kan zo samenvallen. Ja, okay. Maar uh, dat... Uh, ja... Maar ja, daar krijgen we een keurig de keurig schijven. De dus ook de, de brieven over, de nieuwe inzameldagen. Dus de komende week wordt de papieren containers worden dan opgehaald wie daar eentje heeft, en dan in de week daarna worden de, alle duo containers uitgerold. En gelijk daarna wordt ook dan men begint de inzameling van de van het papier en het plastic ik het, ik moet met nu een, de duo container. Uh, dan gaan we een week de krant opsparen en dan gooien we ze in de nieuwe bak. Ja, precies. Ja, dat kan voor sommige huishoudens. Nou, ben je net aan het begin, maar dat je je duurcontainer krijgt en je inzaamfrequentie uh, begint pas uh, wat later, ja, dat vragen we de inwoners dan even op te sparen. Maar, uh, nou ja, dat is uh, te overzien, hè. Het is uh, twee weken is het dan, dus dat... Uh... We zitten er dicht op. Dicht ja, er zijn natuurlijk in het, uh, in het dorp ook een aantal uh, plekken... waar je eventueel toch je kranten en je, en je, en je, en je papierkarton weg kan uh, brengen. Dus dat is ook niet zo'n probleem, toch? Nee. nee, precies. Zeker niet. En, uh, dat, uh, dat klopt. Dat klopt. Goed, wij gaan ja. met z'n allen nog meer afval scheiden... om uh, nog meer mooie grondstoffen voor, uh, voor iets anders te, te laten werken. Die nee. afvalstoffen die je... Uh, Regen jullie dat zelf naar een, een, een recyclefabriek? Ja, nou, we staan over hè, naar de luchtverwerkers. Naar mm -hmm. uh, ik weet niet of het misschien ook voor de luisteraars wel interessant is. In, afgelopen maandag was het programma de Monitor. Mm -hmm. Nou, ik zou dat aan iedereen over plastic recycling. Nou ja, ook de uitdagingen, waar ook door de coronacrisis waar de, nou, de recyclers zich voor. Uh, mee geconfronteerd zien eigenlijk... Uh, ...de afzet van uh, stromen, maar... ...wat Spaarne Landen doet, wij, wij zamelen het in... ...eigenlijk uh, zijn de inwoners de leveranciers... ...van de grondstoffen... Mm -hmm. ...en uh, Spaarne Landen die zorgt voor overslag... ...en uiteindelijk dat de juiste verwerkers... Uh, ...de juiste afvalstromen goed kunnen verwerken. Mm -hmm. Dus we verwerken het niet zelf... Hein, ...maar we brengen het naar bijvoorbeeld... ...een papier papierrecyclingsindustrie... Uh, ...en uh, brengen naar de, naar de... ...sorteerders en de... Dus ...op die manier naar de, naar de composteerders... Dus ja, dat, uh, dat is ja. Altijd wel grappig. Dat je bij het groen krijg je één keer per jaar een paar zakken compost. En voor papier uh, uh, is er niks. En voor, voor uh, plastic ook nog niks. Gaat daar wat voor komen, denkt u? Nou, op, op dit moment niet, maar dat zou misschien wel iets moois zijn ook om terug te geven. Hè. Kijk, uh, ja, wat, wat je wel uh, ziet, ook hele mooie initiatieven in de, in de samenleving. En je ziet ook wel steeds meer hergebruik van uh, plastic. Uh, nou, Jutters gelukkig in, uh, in Zandvoort, die is daar ook uh, denk ik een prachtig voorbeeld van hoe... Om het zichtbaar te maken van wat je voor mooie spullen je eigenlijk kunt doen met, uh, met plastic. En uh, dat het uh, niet een oneindig uh, product is, maar een waardevol product waar je wat uh, spullen mee uh, kunt doen. En nou, je ziet het ook wel steeds meer toepassingsmogelijkheden. Hè, dat ook uh, uh, uiteindelijk uh, winkeliers, producenten van nieuwe producten uh, plastic toepassen. Ja. Maar goed, het blijft nog wel... Uh, ja, trekken en duwen dat ze daadwerkelijk met ermee aan de slag gaan. Ik denk dat, ik denk dat het een, een besef is van mensen. Absoluut. Ja, en we krijgen ook wel en er begint een hele campagne. Misschien heeft u ook al de, de in de buitenruimte staande borden. Ook al van elke kilo telt is de campagne van ons duurzaam afvalbeheerplan en afvalscheiden. Want dat is ook daadwerkelijk zo, elke kilo rest of wel minder. En wat die inwoners beter scheiden is een kilo extra aan de andere kant. Dus elke kilo telt uh, voor ons. En het, wat we vaak krijgen van inwoners is van wat gebeurt er nou daadwerkelijk mee? Hè? Wat, wat doe je er nou? En ja, ik vind het altijd zo mooi ook om in gesprek te vertellen van nou eigenlijk zijn inwoners leveranciers van grondstoffen en producten. Waar vervolgens verder in de keten mooie spullen mee gemaakt worden. En uh, nou goed dat, is, dat wordt ook in het programma waar ik net aan refereerde wordt dat wel heel mooi duidelijk. Dat het, nou, als we naar die circulaire economie willen met alle, dan dan is er nog wel een stap te gaan, maar we zitten er volop uh, in eigenlijk, in de naartoe. En ja. dat is uh, nou, als, het, als het beseft bij de mensen er is dat men van uh, in plaats van weggooien, recycelt en dat daar weer wat uh, wat moois voor terugkomt, dan moet het allemaal goed komen. Ja, dat, dat hoop ik wel ja. zeker. Dat, uh, je ziet het wel steeds meer. Hè. Het wordt steeds ja. uh, ook uh, ah, gewoner. Is... Alleen aan de andere kant uh, merk je bij sommige mensen... Van, uh, dat dat beseft er nog wat minder is. En daar mm -hmm. willen we ook in de komende tijd uh, wat, uh, wat aan veranderen. Maar uh, nou, ik denk dat dat uh, ook wel... Nou, uh, nou, ja, ja. Wij, is goed. Nou, wij uh, zijn weer geïnformeerd over uh, wat er gaat gebeuren... met de ondergronds en bovengrondse containers. Als mensen nog willen uh, inspreken of, of iets willen melden bij u... Dan nou kan dat op www.wijscheideafval.nl. Ja, en daar kan ook alle informatie gehaald worden. Deze week gaan de blauwe bakken weg. En volgende week krijgen we de duobak. Ik denk dat wij redelijk op de hoogte zijn, mevrouw Mantus. Nou, dat is mooi. Dat is goed. Dat okay. Leuk om ook hier iets te vertellen over het project. Ja, leuk om hier nou. aandacht aan te besteden. Mocht er nog een vervolg op zijn wat, wat interessant is om te vertellen... bent u uiteraard welkom. Nou, uh, voor nu, uh, ja. dank u voor de toelichting en uh, prettig weekend. Ja, van hetzelfde. Dank u wel. Goed, dag. We zijn aan het einde gekomen van weer een aardig programma van Goedemorgen Zandvoort. En uh, zoals wij altijd doen aan het einde noemen we alle namen nog eens krop. De regie en de techniek was gedaan door Thomas de Jong. De muziek was van Kordraaier. Redactie Gert van Kuik. En mijn naam is Ben Zonneveld. En ik wens jullie allemaal een prettig weekend. Tot de volgende keer.